Steeds meer landen hebben hun ambassade in Libië gesloten. Onder andere Frankrijk, Groot-Brittannië en Canada zijn daartoe overgegaan. De ambassade van de Verenigde Staten ging vrijdag al dicht. Vandaag wordt duidelijk of ook de Nederlandse ambassade sluit. In Libië zijn nog zo'n twintig Nederlanders die het land willen verlaten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zitten ze bijna allemaal buiten Tripoli. De Nederlandse ambassade en het ministerie blijven zoeken naar oplossingen... om de Nederlanders te evacueren.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 Ze eisen het aftreden van alle ministers die banden hebben met het oude regime van Ben Ali. In de eredivisie heeft hekkensluiter Willem II drie kostbare punten behaald. De Tilburgers wonnen thuis met 4-3 van Herenveen. Heracles versloeg Vitesse met 6-1. Roda tegen de Graafschap eindigde in 1-1. En NAC Aando Den Haag werd 3-2. Het weer zwaar bewolkt en af en toe regen En ook overdag regenachtig. Het wordt dan 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN, BNN. 4-7. Dit is 4-7 op Radio 1. Het is 27 februari 2011. En je hoort het al in het nieuws. De Amerikaanse president Obama vindt dat de Libische leider Gaddafi onmiddellijk moet gaan opstappen. Hij zei dat in een telefoongesprek met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Justin Bieber is een popster in Amerika. En net uit luiers. Miljoenen fans om zich heen. En hij is naar de kapper geweest. Dat is nieuws. En een plukje van zijn haar heeft hij gegeven aan talkshow-host Ellen DeGeneres. Zij gaat dat plukje haar nu veilen op internet. En inmiddels is dat plukje haar al 6000 dollar waard. Dus mocht je het nog willen hebben, dan moet je flink diep in de buidel tasten. De bond van adverteerders is zat van haar eigen vak. Ze gaat namelijk proberen een half jaar lang elke week een reclameluwe dag te houden. En trending topic op dit moment op Twitter is Joep van het Hek... met zijn uh, conferentie die afgelopen avond op televisie was. En de omloop van het nieuwsblad... En deze week hadden we het over de homo-scène in goede tijden, slechte tijden. Ik kijk geen goede tijden, slechte tijden, maar uh, ik vind gewoon dat uh, bepaalde dingen, uh, uh, zoals die scène, uh, niet kunnen. Omdat er gewoon veel jongeren ernaar kijken. Maar als je dan kijkt dat er genoeg seks is op tv ook, weet je, ja, dan, uh, in Nederland toch tolerant is uh, tegenover dat soort dingen. Dan denk ik ook niet van ja. Uh, ik vind het heel normaal. Zo hoort het ook in het echte leven te gaan, toch? Zo gaat het tenminste, dus uh, waarom niet op tv? Natuurlijk kan dat. Dus, dit, we kunnen het wiel weer opnieuw gaan uitvinden. Uit ik heb jaren voor de Gaykrans geschreven. Ik bedoel, het is belachelijk. Ik dacht in, in, in 92, 93, van nou, het is wel een aardige wereld geworden. We kunnen het wiel weer helemaal opnieuw uit gaan vinden. Prima, waarom niet? Ja, ja toch? Sommige mensen kunnen daar wel aanstoot uh, aan geven, maar uh, nee, wij niet. Ook, nee, precies. Wij zijn voor homo's. Yeah. Nou, ik vind het niet zo erg, toch? Het is zeggen. Want is is in Nederland is het zo dat het heel vaak voorkomt dat meiden of jongens met elkaar hebben. Omdat het nu op de vee komt, vind ik, het niet, ik vind het niet zo erg. Nou, ik vind gewoon dat het moet kunnen, hoor. Want, uh, ja, lesbisch, of, of je nou lesbisch bent of homo, het maakt niks uit. Er zijn toch allemaal mensen? Maar waarom boos gaan we voor het einde? Als je nou lesbisch bent of homo, we zijn allemaal mensen, zou je daar. We zijn inderdaad allemaal mensen. Ik vind het dan toch zo, zo, zo sluit je zo'n zo reportage ook af. Ja. Ik heb A ook een warm gevoel in mijn maag, ja. hoor. Dat ja, zijn allemaal mensen, punt. Voor stok. Ik ook hoor. Uh, we gaan het hebben over uh, sollicitatiegesprekken. Als je mee wilt praten thuis, 0800-1121-0800-1121, dat is ons telefoonnummer. Um, Slechtste sollicitatiegesprek ooit te rijden. Een beetje iets in je gedachten? Uh, ja, ik. Ik heb heel wat zeer succesvolle sollicitatiegesprekken gehad. Maar natuurlijk ook een paar dat je dacht... nou, hier had ik niet per se voor mijn bed uit hoeven komen. Ja. Waarvan één, toen ik 15 was... en kan je dat nog herinneren? Ik weet niet of dat nu nog speelt. Die telemarketing-hype. Ja, dat je, dat, je, uh, dat je moest bellen of gebeld kon worden. Oh, verschrikkelijk. Dat je, want dan, dan liet je verleiden um, door zo'n advertentie in de krant... met drie uurtjes werken. Want dat, was, dat waren altijd korte werktijden. Ja. En 15 gulden per uur, geld. veel geld, veel geld. Um, kon je dan zo uh, je zakgeld bij verdienen? en ik ging op zo'n gesprek en er was al zo'n, ik weet niet eens meer wat we verkochten, maar het was ongetwijfeld iets heel loesjes. Ja. Yeah. <laughs> Want die gast zag er ook zo loesje uit met zo'n met zo beetje, dat je meteen voelt van goh, ja, wat zal het dan zijn? Ja. Yeah. Maar er ging dat gesprek in en hij zei altijd... ja, en als iemand niet met je wil praten, moet je doorduwen. En, uh, en je moet ze voor zijn. En het was zo agressief. Ik had echt het gevoel dat ik werd geprept voor een soort, voor een soort oorlogstraining. Ja. Ik, toen ik dat ook ging doen... sommige mensen zijn daar heel goed in, hè? Ja. Toen ik dat ging doen, was ik ook helemaal agressief. Hallo! Dus <lacht> je spreken met z'n rijden? Groen uit! Je, moet beteken, je moet Ja. Ja. En Ja, en, en, en na twee dagen al dacht ik... oké, okay, ik word gewoon een heel naar mens van dit baantje... Ja. Dus, uh, dus uh, ik had dat gewoon moeten aanvoelen bij het sollicitatiegesprek. Dat het niks zou worden ja, aan die maar ja, man. Gewoon. Je denkt wel 15 euro in 50. een pocket per uur. Dat is ook al hoog. gulden. Wel, ja. Mijn vriendin heeft het ook gedaan. Die was er wel heel goed in. Maar die vond het ook niks hoor. Die, die haatte dat. Alleen die was wel heel goed in. Uh, die, die moest toen op training. En die had meteen op de training al meteen drie mensen aan wie ze dingen verkocht. En zo. Dus dat, uh, dat was waren... verkooptalent. Echt. Ja, wel een goed verkooptalent. Ja. Dus daar waren ze heel blij mee. En, maar ja, ze vond het echt de echt hel. Vond ze het gewoon. Ja, vreselijk. Ja, dat helemaal niks. Nee. Ik vind mijn leukste vind ik een veel leuker verhaal. Nou, de, kom maar op, dan, dan wil ik ook een Ja, oor. Mag ik hem tegen je aanknallen? Ja, zeker. Oké. Okay. Ik had gestudeerd. Oh, wacht, leuk. Oh, dat is leuk. Ja. Leuk. Ja. Dat is begeleiding. Ja. Ik, oh, ze zien natuurlijk niet dat ik dat handje doe, <laughs> dus daar moet ik daar mee openen. Ik doe zo'n jaren dertig dansje met een handje. Ja. Maar dat, niemand ziet dat. Ik um, had gestudeerd. Ja. En ik dacht, ik wil eigenlijk helemaal geen baan in de marketing, want dat had ik gestudeerd. Ik wil bij de swingende tv werken. Oké, okay, hoe ga ik dat nou doen? Zag ik een artikelkund, het NRC Handelsblad... waarin de directrice van de Nieuwe zender uitlegde wat ze dan allemaal wilden doen. En toen dacht ik, oh, ik, ga, ik word daar rechterhand. En helemaal geen ervaring. Yeah. Maar ik dacht, oké, okay, hoe werkt het nou? Ik had dan geleerd van het gat in de markt. Dat had ik dan geleerd bij marketing. Ik moet, ik moet mijn gat in de markt zoeken. En toen uh, heb ik dagen, onder andere in de Amsterdamse Poort... dat is het leuke winkelcentrum... Uh, in, uh, in de Belmer heb ik gestaan. En, heb ik allemaal mensen, en in Amsterdam-West heb ik allemaal mensen gevraagd. Wat willen jullie nou zien op tv? Nou, kwam kwamen hartstikke leuke dingen uit. Ontzettend veel ideeën. Ja. Heb ik helemaal een soort plan van gemaakt. Helemaal bombastisch ging dat, wilde ik dat presenteren. Heb ik opgestuurd naar de directeur van... Uh, de directrice was, want er was een vrouw van, uh, van de zender. Was de zender van MTV. Ja. Ja. En toen heb ik haar gestalkt. Want ze reageerde niet. <laughs> Belde ik haar elke week. zei ik... Oh, ze heette mevrouw Baas. Dorine Baas. Ah. Ja. mevrouw Baas, ben ik weer. Ja, ja, ja, ja, ja maar met, met een goed idee. Ja, ik, doe nu, ik doe nu met child's play Chucky gezegd ja, ja, erbij. Precies, maar dat, ja. dat zie je natuurlijk niet over het telefoon. Nee, dat is waar. En toen na een paar maanden zei ze, oh god, je bent zo verschrikkelijk. <laughs> <laughs> Wat kan ik doen om van je af te komen? Zei ik, nodig me uit voor een gesprek. En toen zei ze op de sollicitatie, zei ze, iemand die zo irritant is als jij, dat kan alleen maar een aanwinst zijn voor dit team. En toen had ik een baan. Wauw. Dus gewoon omdat je iemand maandenlang hebt gestolkt. Wel met een goed idee, hè? Ja, Nou, dat lijkt me toch een uh, aanbeveling om mensen te gaan stolken. Met een goed idee. Met een goed idee. <lacht> ja. Waar zij uiteindelijk beter van worden. Ja. Ik heb dit ook wel een keer, ik heb dit wel eens tegen iemand verteld. En toen ging een meisje naar aanleiding van dit verhaal mij stolken. <lacht> maar, zonder, maar zonder idee. Oké. Okay. Dacht ja, dat werkt dus niet. Nee, hè? Nee, maar en, en toen, heb je toen uh, kon je dat presteren of mocht je daar uh, nee, andere dingen doen? Nee, Ik werkte eerst achter de schermen. Ja, uh, kreeg ik een auto van de zaak. vond ik heel hip, want ik was toen 22. Wow, een van de zaak en telefoon en blablabla. Bla, bla. En toen na uh, twee maanden dacht ik, nou, het lijkt me ook leuk. Toen moest ik een, een productie... Uh, ik, ik deed productie ook. En ik moest een screentestdag uh, uh, in elkaar zetten. Toen heb ik gewoon een gat geproduceerd... En toen ging ik zelf testen. Ah. Best wel techie eigenlijk. Maar, maar het heeft wel geleid tot uh, hè, grote glanscarrière. Zo, en nu zit je bij me binnen zo. Dus nu zit ik hey, naast jou. jou. heb het hele lekker in de nacht weggepropt. Ja. Naast jou, wie <laughs> dus had dat dus kunnen dit wel, denken? Dit nou, is weer een glamour <laughs> uh, Nou goed, ik denk dat we het moeten gaan hebben over, over leuke baantjes. Dat dat misschien wel leuker is, nog een sollicitatiegesprek. Kan daar dan ook wel weer bij. Goed idee. Ik, ik hoop dat Geraldine, onze bnn collega Bel, die werkte bij een viswinkel. Oh ja. Voordat ze ontdekt ja, werd bij Sterretje. Nee, eh, eh, hij woonde in Volendam. Ja, maar Lekker. toch, Viswinkel. Ja. Die verkocht gewoon haringen. Ja. Oh, nu verschrik... verkoop ze dus die. Dat lijkt me echt heel erg. Want ik, ik, ik ga wel eens naar de markt. En dan ben ik net zo'n Steve Urkel die dan... Want dan stroop ik namelijk mijn broek altijd op. Omdat, ik weet niet, als je als er je bij de viswinkel staat... En dan, dan heeft het een beetje geregend, maar dan druipt dus altijd vis... Dat, vis, dat grut. Ja, dat visgrut heet dat. Grut, denk ik. Ah, ik denk altijd visvocht. Maar grut klinkt inderdaad beter, is, hè? netjes minder. Iets grijzer, hè? Ja. klinkt dat. Maar dan doe ik altijd mijn broek een beetje omhoog. Want anders, <laughs> anders zitten dus je, zit dus je, je, je broekspijpen zitten dan onder het grut visvocht. En Daar heeft jij dus in geleefd, hè? Ja. maar, maar, en, maar het, je stinkt altijd naar vis als je in een viswinkel werkt. Ah, ja, ja. Dat lijkt me echt heel veel. Want als je wel eens een haringje, dan ruik je de hele dag ruik je haring. We hadden een haring. Ja, absoluut. Ja, ja. en met mijn kril ook. Dat ja. is uh, verschrikkelijk. Maar goed, um, leuke baantjes uh, die je hebt gehad. Of misschien hele vervelende baantjes. Daar gaan we het over hebben. We hebben we in één keer het onderwerp veranderd? Daar kan ik wel. Als je weggepropt <laughs> wordt in de nacht, ja, kan je dat dan, gewoon allemaal dan, zo omgooien. Dan mag het allemaal. 0800-121, 0800-121. Leuke baantjes die je hebt gehad. Gekke baantjes of misschien wel hele vervelende baantjes. En ook nog het sollicitatiegesprek erbij. 0800-121. Lijkt mij leuk als je belt.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 Oh, ik heb een meisje en ze doet het graag met mij. Ze zegt al, oh baby, I love you so. Ik heb een meisje en het is zo'n nieuwe schat. En als ik aan haar denk, dan denk ik, oh, oh, oh. Zo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 Ik heb een meisje en het is al lieve gat. En als ik aan het denk. Dan... de derde en ik heb een meisje. We hebben het over baantjes, leuke baantjes die jij hebt gehad. Even goedemorgen. Hey, goede goede morgen ja. Ik kom zo bij, oké? Okay? yo Oké. Okay. 0800 1121 0800 1121. Op welke gekke plekken heb jij gewerkt? Of welke hele leuke plekken? Um, normaal gesproken spreek ik dan ook altijd even met Frank, regisseur van Lust. Alleen, Frank is er niet. Mark is er vandaag. Goeiedag. Ja, goeiemorgen. Goedemorgen. Jij hebt Lust geregisseerd ik vandaag? Heb, ja, heel goed. goed. Ja, heel ja? Ja, Moeilijk mensen, die ze rijden. Nee. Ja, moeilijk in nee, nee, Controle nee, nee, nee. houden. <hij Harbor> nee, hoor. Hey, uh, uh, what, uh, euh, heb jij een gekke baantjes gehad? Heb ik gekke baantjes gehad? Nou, ik heb uh, veel mensen vinden dat gek. Ik heb vrij lange tijd bij een restaurant met een grote gele M gewerkt. Ja, ja. De Hamburg. Ja, met hamburgers, ja. ja. heb ik uh, zes jaar gewerkt, ja. maar met echt heel veel plezier. En dat <laughs> mensen kunnen dat niet begrijpen, maar het is echt zo. Ja, dit is verhaal dat vaak stil. Want je, maar jij kent al die teksten nog uit je hoofd, hè? Dat ja. Je, je, je zat al, je bij de drive, toch? De grote ja. gele M-drive. Ja. Ja. Ja. ja. En dan, ja, dan echt... Uh, Oké, okay. dat, dat ja. vind ik dan leuk okay, om het <laughs> even te doen. Oké, okay, dus ik kom haar... Uh, en dan bel ik aan. Goedemiddag, welkom mag uw bestelling? Ja, ik wil graag een uh, uh, uh, Big Mac. En uh, mag ik met extra friet? Nee, uh, ja, mag wel. Mag wel, ja. En uh, een kroket en een milkshake aardbei. Ah, oké. Okay. En wil je er nog frietsaus bij? Bij de milkshake? Nee, bij je friet. Ja, lekker. Ja? ja. Dan wordt het uh, 16.75. Mag je doorrijden naar het eerste raam, alsjeblieft? <middels> Nou, en dan rek je af. Okay. En dan, uh... Maar dat ben, dat ben jij dan niet, hè, die afrekent? Nee, uh, je wel ook. Ook. Ja, het is <laughs> <Ja. laughs> echt een duo baan. <laughs> ja, het is een duo baan. Oh, <laughs> Zwaar werk. Maar jij vond het leuk, hè? Ja, nou ja, ik vond het. Uh, ik, ik, ik, ik, ik heb nooit fulltime of zo gewerkt, maar ja. uh, als, als, als bijbaantje was het uh, gewoon heel gezellig, omdat je, je werkt gewoon met heel veel, heel veel uh, leeftijd. Ja. Genoeg, ja, ja, ik heb ook in de snackbar gewerkt. Moest ja. jij ook zelf bakken? Nee, hè? Had, ja. Ja, nee, oh. echt alles, zeg ja? maar. Ja. Oké. Okay. Ja. Je had echt de hele keuken. Ja, en, en de kassa en alles, ah. alles bij elkaar. En wat ja. vond je dan het leukste? Het bakken of de kassa? De, het bakken. Ja, ja. ja, dat is vet hè? Ja, ja. Let, vet let, vooral. Let, ja. Let. Ja. <laughs> maar, die grap maakt ja. wel. Ik, ik werkte in een Duitse snackbar. Een Indit. Duitse? Ja, dat was in een vakantiepark. En dan uh, moest ik daar, uh, ik moest daar dus werken. En ik had, ik had gesolliciteerd met een... Ik, ik had Een vriendin van mij had ik een Duitse brief laten schrijven. Want ik sprak geen woord Duits. <lacht> dus ik een en het zei wel heel goed. Had ik een brief laten schrijven van... hé, hey, Ik moet even op een vakantie in het park uh, arbeiden. Sweet. En, <lacht> maar ik sprak echt geen woord Duits. En toen heeft ze, heb ik die brief laten schrijven. Heb ik opgestuurd. <lacht> toen werd ik uitgenodigd. <lacht> toen mocht ik daar naartoe. Dus ik. toen kon eigenlijk niemand vinden. En ja, toen dacht ze... Nah. Ja, dat is echt krankzinnig. En toen kreeg ik een brief Ja, kom maar langs. En toen mocht ik ineens langskomen. Dus toen ben ik... Ja, ik denk een week later ben ik op de trein gesteld. helemaal naar Zuid-Duitsland geknald. En toen, helemaal zo'n berghoop, moest ik ook. En toen kwam ik daar aan bij een vakantiepark. En toen moest ik, dan moest ik nog een sollicitatiegesprek doen. En net als vijf uur in de trein gezeten. Nou, toen werd ik aangenomen moest ik uh, drie maanden in de snackbar werken daar. Nou. Dat is echt heel vet. Oh, ja, vond, je, vond je het leuk? Ja, ja, ik vond het hartstikke leuk. want... Uh, ja, nou ja, ja, ja, ik vond het heel leuk. Leuk om te doen. Lekker, ja. lekker patat bakken en zo. En, uh, en, ja, maar ik dat, vond dat is leuk. wel wat je ook zei. Met, met, dat, dat is denk ik echt Amerikaans. Dat je ook nog gewoon weet. Het is op een gegeven moment echt ingedrild. Dus als je mij vraagt, wat, wat zit er op een hamburger? Dan weet ik op de milliliter ja? nauwkeurig wat er allemaal nou, op zit. Dat kom echt... op. Dan doen we dat ook nog eventjes. Ja. <laughs> wat, zit er, wat zit er eigenlijk precies op die hamburger? Nou, <laughs> het is namelijk zo erg. Dat er zit namelijk 0,7 milliliter mosterd op. Ja. 10 milliliter... Uh, uh, ketchup. Yeah. Maar in vijf, die komt uit uit vijf gaten. En dat is omdat een gemiddelde Amerikaan neemt een hamburger in vijf happen. Zodat je bij elke hap ketchup proeft. Ah. Daar is over nagedacht. Ah, ja. En dan 3,5 gram uh, uitjes. Ja. Yeah. En dan één afgeruk. Oh ah, ja. Ja. Goh. Maar er is dus een spuitdingetje. Ja. Dan komen dus vijf. Uh, Straaltjes ketchup uit. Ja. Goh. Wat grappig. Dat is overal, ja, Amerikaanse is overal over nagedacht. Ja, ja, ja, en hier wordt dat dan gekopieerd, maar wij vinden ja. dat toch wel minder belangrijk, neem ik aan, ja, dus niet dat er ooit een, iemand heeft verklaard van, hé, hey, ik had bij mijn derde half geen ketchup. Nee, nee, nee, nee, dat niet. Welke klachten komen er wel binnen daar? Eh, vooral dat het koud is. Oh, ja. ja. Want het is altijd koud of niet? Nee, toch? Het is koud, nou, toch? ja, de mensen, Nederlanders zeiken graag. Ja, ze zeiken. Ja, ja. ja dat, is ook zo, dat is ook wel zo. Hebben ze ook al iced tea, trouwens? Ja. Ja, lekker, lekker. Wil ik dat er nog even okay, bij. Dat ja. Kan, kan het? Is dat? Dat is wel hè want dan heb ik dus wat besteld. En dan kom ik bij het raampje aan. Moet ik betalen. En dan wil ik toch nog, wil ik toch nog wat. Ja, nou, dat kan wel. Ja? ja. Maar liever niet. Liever niet, nee. Liever <laughs> nee. niet, niet, inderdaad. Okay. Hé, hey, Max, slaap lekker zo meteen. Ja, jij, uh, succes. Thanks, tot later weer. Hoi. Even kijken hoor. even jij hing toch? Ik hang nog steeds. Nou, ja. dat is mooi. Dat is mooi. 081121 als je mee wilt praten over, uh, over uh, gekke baantjes die je hebt gehad. Heb jij, uh, heb jij een gek baantje gehad, Evert? Ja, ja, ik hoorde dat het over solliciteren ging. Nou ja. heb ik niet per se gesolliciteerd bij die baan, waar ik het over hebben, Maar uh, het is wel een, uh, een redelijk vreemd baantje. Ik denk niet dat de meeste mensen hem hebben gehad. Wat dan? Baantje wat ik heb. Nou, ik heb uh, zes jaar lang, eigenlijk de hele tijd dat ik op de middelbare school zat, heb ik bij een uh, poelier gewerkt. Dat is een soort slachterij voor kippen en wild. Oh, ja, ja, ja. Een soort uh, chique slager, hè? Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja. Ja. Oké, okay. en dan moest je dan, moest je, dan uh, moest je dan ook dieren zelf slachten? Nou ja, slachten is dan een beetje een raar woord, want meestal als je dat zegt, dan gaan mensen denken van ah, er, komt, er loopt daar een kip rond en dan hakt hij zijn kop vanaf. Ja, ja. Maar, maar zo is het niet. Want nee. je, het, is, het is dan in de termen van afslachten. Ja. En dat betekent dat je een soort van dode kip binnen krijgt zonder veren en zonder ingewanden. Aha. En dan moet je eigenlijk zorgen dat het netjes in de in de winkel komt te liggen. Of marineren of heel veel uh, fileren ook ja, ja. En dat soort dingen. Oké, okay, maar je hoeft dus niet, het is dus niet dat je zelf de, de beesten door hun laatste minuut hoeft te praten? Nee, nee, nee, dat wordt in een grote echt... Uh, volgens mij zijn dat wel slachthuizen of zo. Ja. En dan worden kippen worden, ja, zo diervriendelijk mogelijk worden die natuurlijk doodgemaakt. Ja, ja. Maar daar heb ik nooit mee te doen gehad. Wel uh, met bijvoorbeeld aangereden wild of zo. Ja. Dat is in principe dan een gezond beestje geweest, dus ja. die mag je dan nog... Uh, het vlees van afhalen wat, je, wat, wat, ja, wat lekker is. En dat komt dan bij jullie binnen? Ja, ja, soms heb je wel eens iemand die tegen een hert is aangereden. En die komt dan even uh, proberen om daar nog wat aan te verdienen. Want dan zit ook je hele voorkant van je auto natuurlijk in het... Uh... Ja, dan zit je hele grill onder de hert. Dat is ook smerig. Hoor. <laughs> ja. maar, maar, maar mag dat dan? Mag je dan zomaar, uh, mag je dan zomaar denken van... Hé, hey, uh, jammer voor mijn auto, maar ik gooi dit ding even in de achterbak... en uh, ik rij even langs, uh, langs de polie van even? Ik heb geen idee of het mag eigenlijk, maar het gebeurde wel eens... Ja? Oké, okay. en dan, die, ja, en dan moest je het beest strippen? Ook. Wat zei je? Dan moest je het beest ook echt strippen, dat je hem uh, helemaal kaal trok en zo? Uh, qua ja, ja, dan heb je dus wel, dat je eerst inderdaad de vachtdracht moet halen en dan ook met de ingewanden. Daar kom je dan wel mee, mee in contact. Oh, ja, maar ja. normaal met die kippen nooit. En die kippen was wel echt de, de big business van dat uh, slachterijtje waar ik werk. Oké, okay. en, en was, vond je dat leuk om te doen? Want het lijkt me ook wel, uh, het is toch wel raar werk zo met, uh, met, met dode dieren en zo. Ja, nou ja, het was een beetje, ik begon toen ik 13 was en dan is, uh, ik vond alles wel prima en dan verdiende ik volgens mij twee uh, euro per uur ja yeah. zoiets. Yeah. En ja, ik vond alles wel prima, het was een beetje dat ik wat te doen had. En uh, mijn mentor van school zei ook, het is leuk dat je zo'n bijbaantje hebt. Want dat stimuleert je alleen maar om op school te blijven. Ja, ja, ja. Omdat je anders de hele dag alleen maar kippen uh, zou, uh, zou schoonmaken en zo. Ja, ja, ja. precies. Oké. Okay. Nee, ja, ja, maar ik vond het niet erg. Het was, uh, het was wel heel erg. In, uh, je stond in de kou natuurlijk, want het moest allemaal koel cool blijven. Ja. En allemaal, en allemaal regels voldoen. En Je werkt met scherpe messen en dat soort dingen. Ja. Maar uh, nee, ik vond het nooit zo erg. En dan, je had het ook in de keuken, want je moest wel eens dingen koken of bakken of zo. Mm -hmm. Dus je, dat had al veel, op zich, dat had al veel, veel uh, aspecten. Ja, en, en, en stel, er kwam dan eens zo'n hert binnen, hè? En mm -hmm. wat, wat gebeurt er dan met al dat afval, al die, uh, die ingewanden en die fatten? Uh, die, die ja, weet je wat het stom is? Er zijn wel dingen die je kunt gebruiken, bijvoorbeeld uh, een lever of een... Uh, sommige uh, andere slagers willen nog wel eens een hart of een nek hebben. Ja, nek. Maar het stomme is dus dat je voor afval van, uh, van dat soort deze moet je gewoon betalen om het af te laten voeren. Oh, oké. Okay. Dan, moet, dan die, komt er een, en komt dan de gemeente langs om dat uh, op te halen? Nee, er komen echt particuliere bedrijven langs met een grote container, een soort van uh, vuilcontainer, maar dan speciaal voor, uh, voor slachtafval. Ja. En die stinken enorm. Ja. Dat lijkt me. Ook. En dan kun je dan een grote kliko aanhalen waarin je alles hebt verzameld, wat je hebt uh, geproduceerd aan, de, aan, aan het slachtafval. Dat lijkt me dus misschien wel. Kijk, want je kunt dus in een, sla, in een slachterij werken en dat, nee, dat, kan, dat kan dan een beetje viezig zijn en zo. Misschien uh, vind je dat. Maar als je dus werkt bij het bedrijf dat het slachtafval gaat ophalen, dan mm -hmm. heb je het toch niet echt getroffen. Vind ik? Nou, ze komen nooit in contact ermee, alleen de geur ervan. Ja, godverdomme. Goh, man. Maar dat is ook niet best hè? Nee, precies. En dan weet je wat daarmee gebeurt met al dat, uh, al dat spul? Wordt dat dan gepureerd of zo? Tot een soort. Oeh, dat is een, een goede. Ja. ja, misschien een milkshake. Kunnen dieren er nog wat mee of zo? Ja, ja dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat als, als diervoeder gaan verwerken. Ja, maar vaak, ik weet wel dat wat, wat wij daar uh, mee weggaven aan die slachtafvalmensen, Ja. Die, uh, dat was vaak, daar zat het dan een week in een ton en dan uh, begon het al te stinken en zo. Dus het was een beetje tegen het rot de rotten aan. Dus ik denk dat het dan wordt ja, vernietigd, maar hoe, weet ik niet eigenlijk. Ja, misschien ga ik het wel naar dat restaurant met die grote GLM, waar uh, Mark van net werkte. Maar <lacht> ik ze er nog even kipnukkers van. Dat, <lacht> ja. dat ze dan al dat ding pureren en dan zo in de frituur, als een soort van oliebol, wordt het dan een kipnukkers. Ja, een beetje beslag eromheen en klaar. Wat, wat een vies gesprek eigenlijk dit. Uh, na, dankjewel even voor je verhaal. Alsjeblieft. En uh, uh, nou, snel weer terug naar de kipjes. Ja, fijne uitzending. Ja, dankjewel. Hè. Hoi. Doei. Doei. Als je mee wilt praten, 0800-121, Als je dan belt, dan krijg je vanzelf... Lieke aan de lijn. 0801121. 121 Heel even kijken of we contact kunnen maken met Lieke. Lieke, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, hallo. Um, jou krijg je aan de lijn. Ik wil zo meteen ook wel even jouw verhaal horen. O, oh, uh... dat is goed. <laughs> oh, je hebt een verhaal, joh. Ja, ik heb een mooi verhaal. Uh, ik hoor het. het. 121 jouw verhalen over leuke zo, Of uh, leuke bellen, voor mij. Leuke baantjes. 0801121. 47 at bnm.nl kreeg ik een mailtje van Wout en die zegt: Luc, waarom draai je toch veel The Strokes altijd? Ik rouw hem nu al drie weken achter elkaar met uh, The cover of Darkness. Nou, Wout, uh, omdat het zo'n fantastische topplaat is. De nieuwe single van The Strokes en het nieuwe album gaat ergens in maart geloof ik uitkomen. Dus dat is nog een paar dagen en dan is het maart. En uh, ik kan niet wachten. Volgens mij wordt het echt het album van deze lente. Kees, goedemorgen. Kees. Kees. Hey Kees, goeiedag. Kees Oosterom. Hey Keesie. Hé, hey, en uh, ja, uh, mijn moeder had ons altijd beloofd: uh, we zouden nog een keer naar, een van haar, naar drie van haar broers gaan. die zat in Canada en Amerika. Ja. Toen we al jong waren en toen we 16 waren, gingen we daarheen en met de Greyhound bus reizen. Mm -hmm. En daar heb ik de gekste baantjes gehad. In een paar dagen dat we, dat we daar waren, waren, we waren eigenlijk op vakantie. Yeah. Maar we konden gaan hooi bouwen. En toen op een gegeven moment konden we Stinkdieren gaan schieten in het uh, Canadese landschap. Uh, Oké, okay. Want... stinkdieren? Ja. Ja, je kent ze wel uit de Donald Duck, denk ik. <laughs> ja, ik wilde net zeggen, die ken ik uit de Donald Duck alleen maar. maar nu... Ik herken ja, ze dan ook als ik ze voor me loop kreeg. <laughs> maar waarom voel je <hast> zo'n stinkdieren ja, dan? Maar... Rekening, ja. Ik moet je niet altijd wel zorgen maken, maar... Uh... <laughs> maar waarom, maar waarom stinkdieren? Troon, waarom? En, waar... en daar konden kon ze dan met die landbouwmachines in terechtkomen. En daarom hielden ze niet van die stinkdieren, weet je. Oh, ja, ja. Stonken ze verschrikkelijk. Ja, dus daar was een soort stinkdierenplaag. Ja. Oké. Okay. En, en en en jij moest die beesten dan afknallen? Ja. Goh. Ja, als als vakantiehanger. Ik was er maar uh, misschien vier dagen en uh, ja. Hmm. Maar op zich wel leuk om natuurlijk met zo'n uh, met zo'n geweer rond te lopen, maar uh, nou, nee, volgens mij heb ik er geen één geraakt. Maar het was wel de bedoeling dat ik ze dan uh, helemaal uit elkaar zou gaan schieten. <laughs> maar de, <laughs> maar deed je dan, had je dan een soort van cursus gehad? Of, of kreeg je gewoon op een gegeven ja, je moment. Kreeg uh, gewoon een geweer mee? Ja, gewoon zo hier heb je. Dat uh, is daar uh, veel, veel normaler dan hier. Als ik uh, mijn neefje was, rees ze ook bijvoorbeeld met zo'n geweer achter in de truck. Gingen we even bij een bank uh, een oh. geldopname doen. Ja. Maar dan ging gewoon in gewoon een geweer achterin in de druk kon iedereen er zo uitpakken. Ja joh? Zo, met scherp erin en zo. Ja, in Amerika. In Amerika, ja. dit was Canada, in, maar ja. komt een beetje op dezelfde manier. Nou ja, kijk, want ik heb wel eens gehoord dat... Uh, maar dat is een heel ander verhaal, maar uh, die, die, die, uh, die documentaire maken... Hoe heet die man ook alweer in Amerika? Ja, met uh, die pet op. Ja, precies, ja. En die, ja. die zei ook, die heeft toen onderzocht ook, dat in, bijvoorbeeld in Canada... dat daar het aantal uh, uh, incidenten met, met wapens veel lager is dan, uh, dan in Amerika... Ja. Terwijl daar de regels eigenlijk hetzelfde zijn, maar nou ja, goed. Ja, en dan kon je, als je een rekening opende bij de bank, kon je een... Uh... En dat we weer een cadeau krijgen. Ja, ja, ja, ja dat precies. Zat ja, dat ja. zat in die dokter. Ja, dat zat in die dokter. Goch, maar stinkdieren schieten dus. <laughs> rare baan. Ja, en de laatste dag, toen, voordat we weggingen, konden we kalkoenen opgeladen. En dat is ook geen leuk werk. Die hebben enge koppen, joh. Ja. Oh, maar die moesten. Dus een beetje donker. Die moesten allemaal naar de slag zijn Moesten een hele vrachtwagen vol laten. Dus, Het uh, was echt een leuke vakantie, zullen we zeggen. Ja. Jij bent daar nou wel eens te scooten met je vriend. En een soort radioreportage. Ja, dat klopt, ja. Volgens mij ja. door Frankrijk. Maar ja. dit was toch weer anders. Ja, ja ik kan me voorstellen dat het leuk is. Gat van, ik zit een beetje te zoeken op kalkoenen. Dat Die je inderdaad lelijke koppen. Ja, dat is niet uh, leuk om. Ja, ik had ze ook nog nooit gezien, dus ja. Nee, en dan en dan, dan, dan je... moet je ze bij de nek pakken en dan in een krat gooien. En, uh, ja. ja. Daar zijn ze de gek op. Ik hoef het allemaal niet te Nee, erg. precies. Nee. Nee. Maar, die, maar die beesten leefden ook nog toen, op dat moment. Ja, ja. Maar vond je dat. Want dat uh, moet ik even stellen. De publiekomroep moet even, even deze vraag stellen. Vond je dat het niet erg zielig voor het beestjes? Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar uh, jij wordt alleen gestuurd. Je wist, je wist amper wat we gingen doen, weet je wel. Ja. Het was een soort uh, vakantiebesteding. Uh, dus uh, ja. <laughs> nou, goed wel. <verhaal. laughs> leuke baan. Dankjewel, Kees. <laughs> Oké, okay, dankjewel. En tot dank later, Als jij denkt, ik heb ook wel een leuke baan gehad. Uh, Tijmen had dat ook. Tijmen, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, waar werkte jij? Ik werkte bij de BMW-grazen. Ah, en wat moest je daar doen? Ik moest daar een beetje auto's door de wasstraat rijden en uh, een beetje schoonmaken. Maar ja. vooral auto's door de wasstraat rijden. Oké, okay, dus dan kwamen dus mensen met een enorme dikke BMW, die kwamen bij jou. Ja. En die zeiden, Tijmen was mijn auto. Ja, en dan zat ik in, uh, in de straat en dan ging ik in de auto zitten en dan uh, was het geld verdienen. Oké, okay, uh, uh, maar deed je dan ook echt je best of deed een beetje met de Franse slag dat, uh, dat wassen? ja het meeste met de valse slag ja, ja dat zou ik ook toen. doen ja en dat deed je dan op zaterdag of zo ja ja ja, ja. En, en, en doe je dat nog steeds nee nee Daar ben ik toen uh, mooi mee stoppen. maar waarom ben je ermee gestopt toen het zo relaxed was nou uh, het werd steeds minder relaxed en toen hoorde ik of toen belde de baas mij op van timen dat moet uh, iets beter gemaakt worden <laughs> ah. en toen dacht ik van dan laat ik maar mee stoppen. <laughs> jij dacht mooi niet Nee. Maar had die baas er ook door dat jij het niet, uh, niet zo goed waste? Nee, ik was dus op zich goed. Alleen er moest, uh, moest meer schoongemaakt worden ook uh, in de garage zelf. Ah, oh, ja. Dat was een en, beetje uh, puin op. dat had ik niet zo zin. oké. Maar had je daar geen zin in omdat je dacht van... ik heb geen zin ik ben wel even klaar bij dit baantje? Of, uh, of, of, of, of, of, of, of, of dacht je van, nou, ik, ik, ik vind dat hele schoonmaken gewoon überhaupt niet leuk? Nou, ja, maar schoonmaken is sowieso... Uh, Auto's, uh, auto's rijden en een beetje schoonmaken vind ik wel iets, maar de rest dat, uh, hmm. is je misschien meer je... iets anders. Ja, ja, je, heb je dan ook, uh, want dat kan me voorstellen, dat als je daar dus met heel, al die dure auto's mag gaan, uh, mag gaan rijden en zo, al die dikke BMW's, ja. heb je dan ook uh, wel eens een keer een extra rondje gereden? Ja, zeker. zeker. Ja hè. En dan maar, ja, ja. Maar dan, maar dat mag natuurlijk niet. Uh... Nee, officieel niet. Maar een uh, klein, klein stukje extra moet kunnen. Toch? <laughs> ja, nee, ik ben niet zeker. Zo, ja, bedoel, dat zijn een van de voordeeltjes dat je daar werkt, natuurlijk, lijkt mij. Ja, ja Maar, ja, maar hadden, die, hadden die mensen met zo'n dikke BMW er het dan niet door? Dat jij dan... Uh, ik uh, bedoel, uh, nee, er zit toch benzine in, dat zie je ook. op te tellen. Uh, nee, nee, maar het waren geen, uh, geen honderden kilometers. Dus dat, uh... <laughs> maar toch, hè, Tijmen, denk ik... Um dat je ook wel eens een keertje even goed hebt geslipt met zo'n... Uh, zo uh, ja, zo ja, heel af en toe. Dat, ja. je, zo ja. dat je eigenlijk een beetje aan het driften bent. Uh, ja. Achjes. Ach, maar jes. wel uh, veilig natuurlijk. Hè. Ja, zeker. Je moet wel altijd op jezelf blijven passen. <laughs> <laughs> en waar, waar werk je nu, timer? Ja? Nu heb ik uh, bij High Five een fitnessbedrijf. Een fitnessbedrijf, oh, dat is wel heel wat anders. Ja, zeker. En, en ben je daar fitnessinstructeur? Ja. ja. Ah, Oké, okay. lachen. En hoe doe heb je daar nou is dat een opleiding of ben je gewoon een enorm sportief type? En uh, vroeger op een gegeven moment toen je daar aan het fitnessen was, hey, wil je hier les geven? Uh, nee, ik heb mezelf uh, aangemeld daar, geselecteerd. <lacht> mm -hmm. uh, ik studeer bewegingswetenschappen, dus het uh, oh, ja. okay. is op zich wel een stapje in de richting. Ja. Voor, uh... voor je studie. En, en hoe ging dan dat sollicitatiegesprek? Was dat uh, ging dat een beetje goed? Want dat kan ik kan me voorstellen dat ja. als, uh, als je net, uh, net uit de BMW business komt. <laughs> <laughs> nee, nou, ja, de mensen. Dus daar uh, op de vacature heb ik gereageerd. En moet je, ook, moet je dan ook moet je dan ook dingen voordoen of zo? Want als je bij een fitnessschool werkt, hè, je moet ten eerste, moet je, neem ik aan, een beetje fit zijn. Maar je moet er misschien ja. ook wel lesgeven of zo in bodypump en Zumba shape ja, weet ik veel. Ja, ik ga eh, in de zaal en ik heb een cursus Spinning gevolgd. Dus ik kan uh, spinning geven. Ah ja, oké. Okay. Dat is toch op zo'n klein fietsje is dat, hè? Ja, ja. Ah, oké. Okay. Nou, dan, dan, uh, uh, dan wens ik je veel succes met het fietsen. Moet je morgen uh, vroeg weer of, uh, of ben je vrij uh, deze zondag? Nee, ik wil het niet. Morgen hey. voetballen. Dus ja. Ah, ook voetballen ook nog. Jeetje, wat sportief diep zeg. Ook nog, ja. ja. Nou, hey, uh, dankjewel hè. Yes, ja, ja. Yo, tot later weer. Hey. Hoi. 0800-1121, 0800-1121. Jouw verhalen over um, gekke baantjes. Welke vreemd werk heb jij verricht? 0800-1121, 0800-1121. meteen het verhaal van Lieke, die zit hier naast mij in de studio. En dit is de nieuwe single van Ceido Green: Bright Light, Big City. Singel van CeeLo Green, die je kent van It's Okay en van uh, Fuck You. Um, en de plaat die hij nu heeft uitgebracht heet Bright Light en Picker City. Lieke, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er ook weer bent. Ja, vind ik ook. Want Frank is er ook al niet. En als jij dan ook weg zou zijn, dan zou ik helemaal uit mijn element zijn. Dan zou de geweest. nacht niet meer hetzelfde zijn. Nee. Voordat we het zo meteen hebben over baantjes... moet ik heel even uh, hebben over het feit dat ik dus Gooise Vrouwen had gekeken... Gisteravond, seizoen 5, want die had ik nog niet gezien. Had ja. ik gekocht bij de Blokkert. En uh, toen keek je aan alsof ik in een of andere bloot <laughs> was. Wat is, er mis, wat is er mis mee? Ik vroeg gewoon: deed je dat vrijwillig <laughs> of onder dwang van je vriendin? Ja, maar, dat is het enige. En beide. Maar hoezo. Heb jij, vind, jij dat niet, uh, vind je dat niet cool of zo? Nou, het is de grootste vrouwenserie die er is. Dat nou weet ik niet of ik dat wil, zo is. als jij een is. beetje aan je mannelijkheid ja. uh, wil blijven denken... Ja. Dan zou ik niet al te veel grootste vrouw kijken. Nee, maar het is, ik, het is wel... Nee, dat, dat <laughs> klopt. Maar uh, het, is ook wel, het is gewoon ook wel een leuke serie, hoor. Het is niet alleen maar uh, Chicklit. Het is ook gewoon wel grappig. Goed geschreven en zo. Ja, ik mag het wel kijken. Ja, ja, <laughs> dus ik heb het wel eens gezien. Maar het ergste is dus, dus dat mijn vriendin. Um, die wil, die wil, binnenkort komt de film uit. Dus die wil heel graag naar de film. Nu wil ik op zich die film wel zien, want ik heb alle seizoenen gezien. Nu straks, als ik seizoen 5 heb gehad. En uh, uh, nu wil ik op zich wel naar die film toe. Alleen ik, ga, ik, wil, li ik wil liever niet naar de bioscoop. Want ja, ik, dat, dat, kan echt, dat kan echt niet. <laughs> je wil niet gezien worden. Nee, je kijk... wilt alleen stiekem doen. Ja, als het gewoon zaterdagmiddag gewoon gordijntjes dicht... en dan gewoon stiekem uh, in het donker voor Goois Vrouw kijken. Maar je vertelt het nu wel op Radio 1. Dus dan weten ook heel veel mensen het al. Ja, maar dat is anders. Vind ik wel. Goed, laten we dit niet uh, te lang rekken. Nee. Uh, gekke baantjes daar hebben we het over. 0801121 als je wat te melden hebt. 0801121. Lukas. Lucas. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ik kom zo bij hoor. Eén momentje nog. Oké, okay, oh, Oké, okay, top even kijken hoor. Lieke, jouw verhaal wil ik eerst wel weten. Want ja. jij kreeg me toch een glimlach toen ik vroeg om, uh, om gekke baantjes. Ja, gekke sollicitaties ging het over, ja, ja, ja, dat ook, ja. Want baantjes... Nou, ik zat wel te denken, ik heb, uh, mijn sollicitaties gingen altijd goed. Bij mij was het meer van, hoe kom ik weer van het baantje af? Want oh. ik, was, ik was het heel snel zat. Ja. Maar mijn leukste baantje, of leukste sollicitatie was uh, toen ik bij het uh, Holland Heinekenhaus, of hoe heet dat? Ja, oh ja, in met de in, in Olympische Spelen. Ja, met de afgelopen winterspelen, daar wilde ik graag werken. Ja. En toen had ik een sollicitatiegesprek en dat was sowieso al een heel evenement, want er stonden allemaal camera's bij en dat kwam s'avonds in het journaal en zo. Dus ja. ik werd al helemaal zenuwachtig van. Ja. Maar toen had ik dus, uh, het werd gedaan door de Randstad en toen had ik dus en iemand van de Randstad en Gerard van Velden. Die Schatzen. Waarbij ik ging solliciteren. Ja, die zat als een van de interviewers. Ja. Hoe zat dat e dan? Nou, ze hadden gewoon telkens duo's gemaakt van iemand die bij Randstad werkt en iemand die uh, Olympisch sporter is vast. Ja. Maar Olympisch kampioen toen ook ja. nog? Ja, man. Ik ja. zat echt uh, met trillende Hè? benen kwam eraan, ik daar aan. Ik zei: Oh, hallo, <laughs> Gerard. goed. <laughs> <No. laughs> ja, maar nee, ja. Uh, ja. ging het goed? Nee. Oh. Waarom niet? Nee, ik ben niet geworden. Oh. Ik vond het uh, wel goed gaan, maar nou ja, op een gegeven moment toen, uh, moest ik mijn zwakke punten noemen. Ai, die heb jij altijd, niet, hè? Ja, nou ja, ik vind, ik vind dat altijd zo'n stom vraag. vraag. Ja. En toen begon ik ook nog eens met eerst mijn goede punt en toen mijn zwakke punt. Ja. Dat moet je altijd andersom doen natuurlijk, zwakke... want dit laatste blijft hangen. Ja, ja, ja, ja, en toen zei ik dat mijn zwakke punt was dat ik altijd iets ergens heel enthousiast over kon zijn... en dat al later toch bedenken van... nou, dat het toch niet zo enthousiast over was. <laughs> ja, dan moet je niet dus ja, je dus moet ik zat daar heel enthousiast. Dus zij dachten, ja, maar ja, dan ja, denk ze morgen natuurlijk... van ik vind het toch niet meer, meer zo leuk. Ja, ja maar je moet ook altijd als ze vragen om je zwakke punten... moet je natuurlijk nooit echt je zwakke punten gaan zeggen. Nee, je moet altijd zo'n laf zwak puntje... Ja, wat eigenlijk je, niet zo veel ja, uitmaakt. Ja, je moet altijd zeggen van... Ja, ik ben soms wel... Soms werk ik iets te hard of zo. Dat moet je ja. Ja, je, moet, je moet iets zeggen waarvan zij denken... Dat is helemaal geen strak. Je, je moet niet zeggen, ja, ik ben een beetje laks. En, uh... Ik ben eigenlijk veel te slim. Ja. Ja, ja. Ja, ik kom vaak te laat, joh. Niet normaal. Nee, dat ja. moet je niet zeggen. nee, ja, nee maar ik vind ook, Dat vind ik dat een lastige vraag, hoor. Sowieso. Ik heb nog nooit een sollicitatiegesprek um, uh, hoeven afnemen. Maar dat lijkt me wel, uh, lijkt me wel leuk. Ja. Om te doen. Want je kunt, me toch, je kunt mensen echt onder druk zetten, joh. Pff. Nou, ik heb de selectie voor BNN University gedaan. Ja, hoe was dat? Dat waren 30 sollicitaties. <lacht> in ja. Oh ja, natuurlijk. Jij moest ja. dat doen voor... Ja, en dan moest jij bijvoorbeeld eh, andere university mensen aannemen. Ja. Was dat leuk? Ja, dat was echt heel erg leuk. En wat vroeg je dan? Wat vragen? Um, kun je een paar programma's noemen van BNN? <lacht> dat was altijd heel leuk. Dat konden ze dan niet natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Grappig zeg. Nou goed dan, nou, uh, uh, uh, terug naar je, naar je, naar ja, je hop. Ja, ik ga weer naar de telefoon. Jij en je zwakke punten. <laughs> en Lucas, goedemorgen. Goedemorgen. Wat, goedemorgen. Zijn jou, wat zijn jouw zwakke punten, Lucas? Uh, ja, die kun je beter dan je spel, gewoon. <laughs> nee, hè? Je moet, altijd, je moet altijd gewoon... Altijd ik heb gewoon... ik altijd, altijd er wat van leer. Ja, nou, ja, dat denk ik wel hoor. Maar je moet altijd zeggen van ja, ik, uh, of, of ik, ik, ik, ik werk vaak te hard of ik kan me wel eens verliezen of ik ben een beetje rommelig. Hè, van die zwakke punten die niet ja, echt zwak zijn. Een beetje rommelig kan wel inderdaad, ja. ja, ja. Je, moet wel iets, je moet wel iets zwaks hebben, maar uh, nou goed. Hey, ben ja. jij een beetje goed te solliciteren? Nou ja, uh, goed, goed, goed. Wat is goed, hè? Ja, dat weet ik niet. Ik wil ook niet te uh, over mezelf doen, maar ik ben redelijk goed, ja. Word je vaak aangenomen bij, bij, bij banen? Ja, vandaag. werd ik eindelijk weer dus... Ah, je bent vandaag aangenomen daar? Ja. Oh, wat goed. En, en, uh, en maar wat ga je daar doen dan? Ik zijn meteen uh, naar het feestje gegaan. Ik doe uh, financieel... Uh, financiële huishouding, zeg maar. Ja. En... Uh... Nou ja, de 200 man was ik toch uiteindelijk gekozen. Dus. Oké, okay, en, en dan. Um, uh, maar, uh, maar wat ga je daar dan doen bij, de, bij, de, bij, de, bij dat bedrijf? Ja, je moet het, het, het zien als een. Uh, nou, heel veel drinken, sowieso. <laughs> ja, heel goed. Een soort uh, uh, penningmeter, zeg maar, weet je. Van uh, alle financiën bijhouden. Ja. En, uh, ehm, yeah, ja, uh, voor de rest. Uh... Dus ik heb nu eigenlijk de nieuwe financiële topman van de Heineken Music Hall aan de lijn? Nou ja, zo, zo, zo wil ik het niet noemen. Ik heb ook zwakke punten, hoor. <laughs> ja, heel goed. <laughs> en hoe ging dat sollicitatiegesprek? Uh, kwam je nog een beetje makkelijk doorheen. En hoe doe je dat dan? Ga je dan een beetje flirten of zo? Ook? Want dat zou ik dan zelf doen. Als het, uh... Sorry? Uh, ga je dan een beetje flirten of zo? Of hoe doe je dat dan, dat sollicitatiegesprek? ga je daar dan in? Nou ja, ja niet, niet zoals uh, zij net deze, maar... Nee, nee niet die, zoals die Liek, hè? Nee, nee, je gaat het, nee, niet zeggen dat je heel nee. enthousiast bent... en dan uiteindelijk zeggen, ja, maar later dan weer nooit. Nee, dat moet je natuurlijk niet doen. Ja, nou ja je moet het je wel zeker voordoen. En dat weet je, daarvoor ben je ook bij een radio afgekomen, Ja, ik. ja, ja. Nou, ik weet eigenlijk niet... hoe. heel veel leugens. Ja, nou ja, dat is... Ja, het, het hoort wel een beetje bij, stiekem, hè? Ik bedoel, je moet natuurlijk ja, niet toch? echt gaan liegen, maar je moet een beetje... Ja, de waar... moet een beetje uh, scheu brengen. Ja, de waarheid moet je een beetje verbloemen of zo. Dat is het meer. Dat je ja. In... ja, je okay. moet inderdaad dat niet best. liegen, maar nou ja. Nou, ja. We ja, ja, ja. gaan uh, zo meteen gaan we naar uh, de Arena. Dat is heel belangrijk. Ja? <laughs> For, voor PSV Ajax. Huh? Ga je... Oh, dat is vanavond. Of, uh, ja, van... nee, dat is morgen. Ja, ja precies. Nee, dus... Ja, vanmiddag ja. dus eigenlijk. Ja. Oké, okay. en uh, ja, bij ik denk Ajax vermoed ik zo. Ja, ik ja, nee. ook. <laughs> en uh, vind maar, jij? Ja, wat ik AX of PSV bedoel je? Nee, ik ben, nee, ik, ja, ik ben je, voor Twente. sowieso, als ik op zo'n feestje ben zoals vandaag. Ja. Dan heb ik dat helemaal niet hoor, dat gaat toch gezelligheid. Ja. Ja, toch? Ja, ja, vind ik wel. En die mensen die gaan een uh, hommelen smaak om uh, voor welk club je bent. Ja, nee, nee ik heb daar ja. niks mee hoor. Ja, ik, heb, ik ben voor Twente. en. Uh, zo gaan we met, met Ferdinand over, over voetbal hebben. Die, die, die babbelt ons altijd even door de voetbalweek heen. Ja, ik kom uit Twente, dus ja, dan ben je automatisch of voor de Lokalis of voor Twente. Nou, dat is wel het mooie, wij uit Amsterdam. Ja. Ik ben ook wel voor Twente als in Europa Cup spelen, alleen het schijnt niet voor ons, denk ik. Nou, nou ik heb wel altijd het idee dat, dat, dat, uh, dat, dat Twente wel redelijk goed ligt, hoor, bij andere supporters. Ja, dat heb je wel gekeerd. Ik. Ja. <laughs> <laughs> nou, goed. Ja, grapje, eh, ik, eh, ik zou zeggen, veel plezier vanmiddag bij het kijken naar de zwakke punten van Ajax. Is ja, goed, maar. En... Ja, ja. Nog. En dankjewel, hè. tot later. Ja. Oké, okay, man. Oh, eh, even kijken, hoor dan gaan we naar uh, Ineke. Ineke, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hallo, wat heb jij gedaan? Ah, um, ik ben een uh, rangerster geweest bij TNT. Oh. Dat heb ik heel erg leuk gevonden. Ja, wat moest je doen dan daar? Uh, opleggers? Voor de rand zetten en die gelaaien zijn weer wegtrekken. Dat, uh, dat de vrachtwagens aan konden koppelen en weg konden. Ah ja, ja, ja. en die, die vrachtwagens die vervoerden dan uh, de post eigenlijk? Ja, ah, okay. ja pakketten en uh, noem maar op. En wat was daar dan zo leuk aan om dat te doen? Ja, dat ik uh, de eerste vrouwelijke rangeerste was bij dat bedrijf. Oh. En het is nog een groot bedrijf. Ja. En uh, daarna is er nog weer een vrouw geweest die dat werk gedaan heeft. Hoe oh, kan dat nou dat, uh, dat, dat geen vrouw dat doet? Weet ik niet. Is dat heel zwaar werk? Lijkt me wel vrij pittig. Ja, het is wel pittig, maar wel leuk. Maar dat is toch raar dat dan geen enkele vrouw dat kan? Ja, ze kunnen het dan op een of andere manier uh, durven. Dat uh, ja, doen ze dat gewoon niet. Tenminste, hmm. of het is uh, dat, uh, dat het bedrijf daar wat moeite mee heeft. Ja. Dat, uh, ik heb er best wel even voor moeten knokken om dat werk te kunnen doen daar. En, en doe je dat werk nu nog steeds? Nee, nee, nee, ik ben nou vrachtwagenchauffeur. Zit. Oh, en, was dat een, en is dat een oude droom van je om dat te doen? Uh, vrachtwagenchauffeur. Zit. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja. En, en, en heb je dan altijd al de, de drang gehad om dat te gaan doen en ben je op een gegeven moment je rijbewijs gaan halen? Of is het echt al vanaf jongs af aan dat je je rijbewijs hebt gehaald en meteen vrachtwagenchauffeur? Nee, nou, ik was 21, toen heb ik mijn 7,5 tonnen gehaald. Ja. En, uh, nou ja, goed, na een uh, tien jaar later heb ik mijn man leren kennen. Mm -hmm. En die was vrachtwagenchauffeur. En toen uh, nou, zijn we met z'n twee op de vrachtwagen gestapt. Samen? Ja. En wie reed dan? Uh, allebei. Allebei Ah, oké. Okay. Leuk. En uh, dat hebben we acht en een half jaar gedaan bij een Duitse firma. Dus echt uh, de, ja, de wilde vaart op, overal geweest. Ja. En uh, ja, we zijn opa en oma geworden. En dan wil je gewoon wat meer thuis zijn. Ja. En dus uh, zijn we naar een Nederlands bedrijf gegaan. En uh, we zitten nu bijna drie kwart jaar. en hebben het gigantisch naar ons zin. Ja. Uh, ja. Ja. Dus nu en we euh, lekker op de vrachtwagen. Juist. Nou, heel goed. Heel goed. <laughs> nou, rij lekker verder. Ja, dank je. En dan spreek ik je later weer. Is goed. Tot ziens hè. Oké. Okay, doei. doei. doei, doei. But you already know This is me that you're talking to And anything I say, I have said before what will it be enough? But something in my mind shifts and I Please, woman en the magic we gaan het hebben over de plug drie DJs drie plaatjes maar welke vind jij het beste en wil je graag terug horen op de radio het is tijd voor de plug van 27 februari ik ben Sander Sander Latiga van de Koening Sander Show op 3fm Zo heel af en toe komt er een liedje voorbij dat je denkt, dit grijpt me. En dit is van zo'n ongekende schoonheid dat je het eigenlijk de hele wereld wil laten horen. Tijtoer heeft zo'n liedje gemaakt. Het is een jongen die komt van de Vareureilanden, dus tussen IJsland en Denemarken in. En de Faroe-eilanden. De staat natuurlijk bekend om hun schoonheid, om de landschappen... en toch ook de eenzaamheid en al die eigenschappen... komen terug in dit prachtige liedje en in die singer-songwriter. Want dat is het. Tij Tour en Betty Hatches. Gebruikt u nog wel eens puur? De Rode telefoon! Ik ben Bert van Lent. Ik doe een uh, dagelijkse poging tot radioprogramma op 3FM. Tussen 4 en 6 in de ochtend namens de Omroep Pond. Blijf niet plakken, dus weet je wat ik zei? Een wijdjesbuug doet wonderen vooral van ons. Nou, en, en, deze week zijn er een heleboel goede platen uit die de moeite van het pluggen waard zijn. Nieuwe Foo Fighters, um, er is een nieuwe Lenny Kravitz heb ik gezien. De nieuwe Strokes is echt te gek. Het nieuwe album van Zo moeilijk zit er aan te komen, dat is een vermelding waard. Maar ik ben collegiaal ingesteld en ik wil graag één plaat naar voren schuiven en dat is de Carnavalskraker van mijn diebare nachtcollega Ramon. Doet wonderen vooral van ons. Een beetje spuug doet wonderen, vooral van onderen. Stem maar op, want het is bijna carnaval, dus dat mag. Je wat riet, jongens. Hoi, ik ben Tessel, ik ben coördinator van alle radioprogramma's op 3FM. En ik ben uitverkoren om deel te mogen nemen aan deze plug. Ik voel me zeer, zeer, zeer gefluid. Ik neem het graag op tegen Sander en Bert. Want dat zijn platen die je absoluut niet hoeft te horen. Die plaats van Sander komt nog vaak genoeg voorbij op de radio. En Carnaval, ik bedoel, dat is zo passé. Wie heeft daar nou zin in? Dus stem op mij. Stem op mijn fantastische plaat. I haven't heard it for a while. anymore. Zoals jullie van me gewend zijn, is het er weer een van Anita Meijer. Dit keer een prachtige ballad. Mark Adriani, adjunct-directeur van BNN, is er ook groot fan van. Het nummer heet They Don't Play Our Love Songs Anymore. En neemt je lekker mee op deze zondagochtend naar het oh. Welke oh, wil je horen? Welke? Die van Sander, die van Bert of die van Tessel? Mail het naar 47 at bnn.nl. De plaats van Sander, van Bert of van Tessel van der Lucht. Dat was de plaats van Anita Meijer. 47 at bnn.nl